Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Tiental ouders zijn tijdens het debat over de toeslagenaffaire boos weggelopen. Dat gebeurde toen het nieuwe VVD-kamerlid Ruud Verkuilen aan het woord was. Het was zijn eerste praatje in de Kamer en dan mag je niet worden onderbroken door andere Kamerleden. Ouders en andere partijen vonden dat respectloos. Je hoort Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging. Ik schaam me echt hartstikke dood nu even. Echt serieus wat hier gebeurt. En ik wil ook mijn excuses aanbieden aan de ouders die uh, betrokken zijn bij dit hele affaire. Um, we staan er niet vrij op uh, vandaag. Kamerleden en de ouders zijn boos dat de VVD juist in dit gevoelige debat het woord laat doen door iemand die net nieuw is. Door die partij is het hele toeslagenschandaal ontstaan. Later bood Verkuilen zijn excuses aan. Russische militairen hebben in Kiev twee ongewapende burgers doodgeschoten. Blijkt uit bewakingsbeelden die de BBC en CNN in handen hebben. Op de beelden is te zien dat de Russische militairen een autobedrijf proberen binnen te komen. Ze hebben daarna een kort gesprek met twee mannen die ze daarna neerschieten. Volgens CNN was de schietpartij twee maanden geleden. In een leegstaand kantoorpand in Leiden worden de komende vijf jaar drie tot vierhonderd asielzoekers opgevangen. De eerste asielzoekers zullen al binnen een paar weken intrekken en tegen het einde van het jaar moet het helemaal bewoonbaar zijn. En zwembadpersoneel in Terborg in Gelderland is de afgelopen dagen bedreigd... omdat je daar niet meer met cash kan betalen. Mensen met minder geld zijn bang dat ze nu niet meer naar het zwembad kunnen... en gingen verhaal halen bij medewerkers. Die hebben toch de afgelopen dagen behoorlijk wat dreigende mensen aan de balie gehad... wat dreigende telefoontjes gehad waar we toch wel hinder van hebben ondervonden. Buitenom natuurlijk, wat ik zeg, voor de gemeenschap... Ja, het is niet de bedoeling om mensen buiten te sluiten, absoluut niet. Het Zwembad gaat kijken naar een automaat waar muntjes ingestopt kunnen worden. Op deze manier komt het personeel niet met geld in contact. Want die mogen dat niet meer aannemen. Maar kunnen mensen toch contant blijven betalen. Het weer in het noorden kan nog een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graad of negen. Morgen lekker zonnetje, later wat meer wolken en een enkele bui. Het wordt 17 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 So-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 Uh, we hebben dus ook uh, materiaal wat buiten Nederland komt. En vandaag uh, gaan we dat uh, doen met Wolf van Wijmeers. En, en deze Wolf van Wijmeers die komt uit België. Die heeft, uh, de afgelopen week heeft hij de early years uitgebracht. Uh, hey, we gaan met hem praten straks om half acht. Dan hoop ik wel uh, dat uh, de buitenlandse lijn ook uh, meewerkt. Want uh, dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Dat ik, dat ik wel een beetje naar België kan bellen. Want anders dan wordt het een uh, lastig uh, verhaal. Dus dat uh, straks. Maar uh, we hebben uh, natuurlijk ook nog uh, materiaal uh, wat uh, gedraaid moet worden. En omdat we dan toch in Zandvoort blijven... Ach, uh, ze heeft een platencontract op zak. Doen we het nog maar een keer. Bernie Moore. I don't know what I was thinking. I guess your app caught me again tonight. You know I want this enough. keep letting you in. But I can never trust your kiss again. You know.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 dat een beetje aan het inhalen zijn. Het is ook best een, een, een, een nummer... wat wel een beetje past bij de actualiteit. Want de macho's... en al die andere figuren... die worden gewoon in de band gedaan. En je moet gewoon stoppen met gooien...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 Just a killer rabble unlock a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 No! no. Yeah, I do. En dat was hem. Wolf van Wijmeers was dat uh, met een uh, nummer van de early years. Uh, niets zonder een reden, want uh, ja, hij is eigenlijk echt de officieel de eerste um, die uh, in het, de rubriek uh, zit over de grens.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 ja, dan heb ik nog van alles nog gedaan, maar nu ben ik vooral bezig met mijn solo-plaat en ook met Elefant, waar dan we eigenlijk ook de komende tijd veel in Nederland uh, spelen, omdat we veel het voortprogramma doen van de Cold Fein, de nieuwe band van Rootboy. Ja. Van uh, UDS Zalver. Ja, de uh, Urban Dance Squad, uh, daar is die onder andere van ja. die Rootboy, dus. Ja. Ja. Um, en, en dan zag ik ook uh, Elefant, zo spreek jij dat uit. Ja, ja. Uh, dat vind ik wel heel, uh, heel erg opvallend ook. Want uh, er is op dit moment in Nederland een band actief die bijna dezelfde naam heet, uh, heeft: Elefant, maar dan met PH. En die komen uit Rotterdam. Ja, dus, dat kan niet. Ja, uh, dus het is, <laughs> <laughs> is wel heel erg. Uh, ja, ik vind het heel erg leuk. Um, even over The Early Years, want dat is, uh, dat is een solo album. Wat, wat, uh, wat uh, ben je erop kwijt geraakt op uh, de early years? En dan heb ik het niet alleen over uh, het, het, het, uh, ja, het creatieve, maar ook ja, allerlei andere dingen. Uh, het is eigenlijk een beetje een, een soort uh, dagboek, dagboekplaat gewoon. Uh, uh. Een soort terugblikplaat, dat uh, ik maar zo over de jeugd... Uh.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 zie je dan de mens uh, ja, in jou dat... veranderen, in, da in dat opzicht? God, dat is een goede vraag. Maar... Uh, ik, ik dacht van wauw, <laughs> maar uh, oh ja, dat blijft toch eerstzins stabiel ofzo. <laughs> ik ik ja. ben altijd wel... Uh... <laughs> uh, ik heb wel altijd een gevoel voor dramatiek gehad.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 you're saying is yes when I ask you to